Op verschillende plaatsen in het land zijn woningen en bedrijfspanden doorzocht. De verdachten zouden woningen die van woningbouwverenigingen waren gekocht... hebben verhuurd aan illegalen. Na een half jaar werden ze weer doorverkocht. Daarbij zouden ze hoge winsten hebben gemaakt... door gebruik te maken van valse taxaties. De Palestijnen hebben een belangrijke stap gezet... in hun strijd voor het lidmaatschap van de Verenigde Naties. Ze zijn nu volledig lid van de UNESCO... de VN-organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. In Parijs stemden vanmiddag 107 leden voor toelating van de Palestijnen. 52 landen onthielden zich en 14 stemden tegen, waaronder Nederland. P.I.B. de P.I.B.? De Palestijnse president Abbas vroeg in september het volwaardig lidmaatschap van de VN aan. Dat is nog niet gelukt. Hij kreeg wel toestemming om het lidmaatschap van VN-programma's en andere gespecialiseerde VN-organisaties aan te vragen, zoals de UNESCO. Correspondent Ron Linker.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 Het vat siankali dat vorige week verdween uit een Duitse vrachtwagen is terecht. Het bleek in een verkeerde vrachtwagen te staan in Duisburg. Hoe het daarin is terechtgekomen is niet duidelijk. Het vat is nog verzegeld. De politie van Keulen waarschuwde gisteren dat er een vat met 70 kilo van de giftige stof was gestolen. En dat mensen groot gevaar zouden lopen als ze met de stof in aanraking zouden komen. Een zeer kleine hoeveelheid siankali is voor mensen al dodelijk. De chemicaliën waren bestemd voor de industrie. De Universiteit van Tilburg doet aangifte tegen hoogleraar Diederik Stapel. Hij wordt beschuldigd van valsheid in geschriften en oplichting. De universiteit volgt daarmee het advies van de commissie Leveld... die onderzoek doet naar de fraude. Bij de pres presentatie van de eerste tussenstand... noemde Leveld vanmiddag het gesjoemel met data door Stapel... verbijsterend en zeer omvangrijk. Op dit moment hebben we zekerheid over zo'n dertigtal tijdschriftartikelen... die door de heer Stapel gefabriceerde data bevatten. We hebben serieuze vermoedens van fraude ten aanzien van nog eens enkele tientallen artikelen. Waaronder ook hoofdstukken in boeken en in proceedings. Stapel werd begin september op non-actief gesteld. Stapel heeft zelf in een verklaring gezegd dat hij heeft gefaald als wetenschapper. En zegt dat hij zich schaamt en grote spijt heeft. <middels> Het weer op steeds meer plaatsen zon. Het is vanmiddag 15 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Morgen eerst wat zon en smiddags wat bewolkt met wat regen. ANWB Verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd op de A6 in de richting van Muiden. Daar staat bij Almere Buiten-Oost 4 kilometer. En op de A27 Utrecht-Breda voor Gorkum 5 kilometer door een ongeluk. Hier is de weg weer vrij. Andere kant op staat er bij Gorkum 4 kilometer file. Er is vertraging op het spoor. Tussen Hengelo en Oldenzaal rijden geen treinen door een aanrijding. De vertraging is meer dan een uur.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 Het CDA liet gezongen ergens op een partijbijeenkomst eind jaren 70... de tijd dat de Christendemocraten trots konden zijn op een kleine 50 zetels. Reden om te strijden hebben ze nu meer dan toen. Zeker na de laatste polls dit weekend... waarbij het CDA op het historische dieptepunt van elf zetels terechtkwam. cda je Rien Fraanje, lid van het Strategisch Beraad van die partij... en schrijver van een boek over het leiderschap in zijn partij. We gaan met u praten over de netelige situatie waarin uw partij zich bevindt. Schrikt u nog van zo'n peiling van elf zetels? Uh, nee, uh, eerlijk gezegd niet. Maar ook omdat ik hem uh, eigenlijk een beetje van afgesloten heb... omdat volgens mij het CDA een weg te bewandelen heeft om rustig orde op zaken te stellen... en zich daarbij niet van de wijs moet laten brengen door peilingen. Dus u kijkt daar ook gewoon niet mee naar dan? Ik volg het niet actief. Ik zit niet uh, vrijdagavond of op zaterdagavond te kijken van... hoe, wat zal het vandaag weer worden? Af, als, als je het nieuws volgt kun je het vaak niet missen. Maar ik laat het van me afgeleiden. Mixed Martial Arts is een combinatie van vechtsporten waarbij bijna alles geoorloofd is. Marloes Koenen is er een meervoudig wereldkampioen in en wordt als een ster behandeld... in landen als Japan en de Verenigde Staten, waar deze vorm van vechtsporten heel populair is. Hartelijk welkom Marloes. Hallo. En wat zeg je nou tegen luisteraars die nu denken dat er een leeghoofdige Tokki tegenover mij zit? <lacht> nou, ik hoop niet dat dat het geval is. Nou nee, ik vind van niet. <lacht> maar mensen hebben dat gevoel wel bij deze sporten. Ja. Zeker in Nederland. waar uh, We hebben geen um, traditie in vechtsporten. We hebben wel heel veel kampioenen. Maar uh, ja, wij zijn heel erg groot in voetbal en in hockey. Maar als je naar Japan gaat, daar, daar komen verschillende vechtsporten vandaan. En eigenlijk heeft ieder land in Azië en ook in Amerika... waar het worstel heel erg groot is, dus een vechtsport... waardoor mensen veel meer uh, raakvlak ook met de sporten hebben... en dus ook MMA beter kunnen begrijpen. MMA, zo noem je het Mix zelf. Mix Martial Arts, ja. ja. ja. Onze excuses voor het ongemak. Als u dat hoort in de trein, dan weet u wel hoe laat het is. Journalist en treinforens Robert Giebels maakt het al vaak mee en besloot zijn ervaringen op te schrijven. Zijn boek Onze excuses voor het ongemak verschijnt morgen. Robert, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent gekomen met de trein. Ik ben gekomen met de trein. Hoe ging het? Um, de trein was tegen een dier aangereden, waardoor ik uh, over moest stappen op een andere trein en het... Toch maar net heb gehaald. Maar toch nog wel echt op tijd. Ja, maar je bouwt marges in. Dat leer je inmiddels wel als treinforens. Ik heb hele ruime marges in gebouwd vandaag. Okay. Okay. <laughs> je was vanochtend op 6 uur al vertrokken vandaag. Uh, dat niet. Goed. De NAVO, die zou per vandaag alle militaire operaties in Libië beëindigen. En Nederland heeft sinds eind maart met 500 militairen, 6 F-16's en een mijnenjager deelgenomen aan de NAVO-missie in Libië. Onder de naam Unified Protector. Uh, Jan Faber, uh, nu maar doorstromen naar uh, Syrië dan maar? Het hangt een beetje van de stroomrichting af. Hè. Ik weet niet hoe ze varen, maar. Uh... Het Syrië komt natuurlijk sterker onder druk te staan dan, uh, dan tot nu toe. Wat, wat ook de uitkomst zal mogen zijn. Maar je, je kan natuurlijk niet om Syrië heen. Nou, Zometeen evalueren we met jou de inzet van de NAVO in Libië. Dichterbij bij de dag is vandaag Daniel D. Het gedicht dat hij maakt naar aanleiding van de uitzending. dat hoort u tegen drie uur. En heeft u een vraag of opmerking voor ons of voor onze gasten? ga dan naar onze website. Dit is de dag.nu of reageer via Twitter en dan gebruikt u de hashtag DID. Ja, maar Loes Koenen, we gaan jou wat beter leren kennen... door een aantal vragen uit onze jukebox aan jou voor te leggen. Graag een kort antwoord. Ja. Wanneer heeft u voor het laatst gevochten? Uh, dat was eind juli. Welke krant leest u? Uh, Parool. U wordt agressief van... Als ik niet op tijd eet. <laughs> het grootste gevaar voor Nederland... Uh, ik denk dat we het liever voor elkaar moeten zijn. Kunt u tegen uw verlies? Heel erg slecht. Wie is volgens u de beste politicus? Uh, nou, ik hou wel van de burgemeester van Amsterdam. Ik heb een gesproken aardige man. Eberhard van der Laan. En je agressief van niet op tijd eten. Ik zou denken van een irritante uitdager. Dat is dus niet zo. Ja, dat gebeurt niet zo vaak eerlijk gezegd. Maar eet je dan voor de wedstrijd juist wel of niet? Want voor de wedstrijd moet je normaal gesproken goed eten. Maar als je juist agressief wordt van niet eten, zou ik juist niet eten. Nou ja, dat is wel een goeie. Misschien moet ik dat een keer doen. Je doet het wel normaal gesproken. Ja, wij, als, je, als je gaat vechten. Zeker, ik vocht op 135 pound. Dat is 61,3 kilo. Ik ben vrij lang en ik ben ook vrij gespierd, dus dat was uh, twee maanden lang diëten. En dan moet je ook nog op het laatst moet je nog vocht kwijtraken. Dus er zitten heel, ik heb ook twee voedingscoaches en dat wordt helemaal begeleid. Tot, tot het moment dat je in de kooi stapt, ben je bezig met wat je wel niet mag eten en drinken. Nou, dan word je dus heel zagrijn, want dan heb je twee maanden honger. Ja, ja. en uh, ik ben ook veel bij mijn ouders uh, om te trainen in Deventer. En dat is ook niet altijd leuk voor mijn ouders. <lacht> <lacht> Loopt zo zagrijnig en ze durven niks te zeggen natuurlijk. Nee, ja, oké. Kijk wel uit. Je kan slecht tegen je verlies. Ja, ja, ik ben heel competitief en dat had ik vroeger nooit zo door. Maar uh, ik zag mezelf ook nooit als een vechter. Ik ben er gewoon ingerold als, uh, als zelfverdediging. Als meisje van 14 ben ik hier iets zo gaan doen. En, uh, maar ja, ik, uh, ik heb altijd wel een bepaalde uh, drang gehad om te presteren. En, uh, in, in jiu-jitsu en in MMA is dat helemaal samengekomen en is dat ook goed gekomen. Ja, want leg even uit, wat is dat, mixed martial arts, ja. MMA? Nou, heel veel mensen kennen de term free fight. En uh, als ik mensen vertel wat ik doe en ze beginnen over die term, dan krijg ik altijd een beetje de trillingen en uh, word ik een beetje zenuwachtig. Net zoals om... wanneer we het over tokkies hebben bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja, nou, dat past in hetzelfde rijtje. Alleen, uh, ja, er is een hele negatieve connotatie daar natuurlijk bij. Want iedere, de volgende zin is: van, doe je een free fight? Oh, daar mag alles bij. En uh, wat, wat mensen vergeten is dat het een sport is. En uh, wij trainen twee keer per dag, vijf dagen per week. Sommige anderen deden het iets anders in. We doen krachttraining. En um, hoe meer je van de sport weet, hoe minder gevaarlijk het eruit ziet. Maar als je een leek bent en iemand, je ziet iemand op een ander zitten en die is aan het stoten. Nou, ja, want ik heb even, even op YouTube wat filmpjes van jou bekeken. Dan zie ik eerst uh, gewoon boksen. Vorige ja. week hadden we hier ook iemand die boksen. dus dat snap ik nog. En op een gegeven moment lig je dan met je tegenstander op de grond. En dan, dan wordt er gestompt. Dan leek het of er vingers in ogen werden gestoken. Maar nee, je zei, nee, dat nee. klopt niet. Nee, dat nee. mag niet. Maar wat mag je allemaal? Nou ja, het is eigenlijk gewoon jietsen op de grond. En in Jitze heb je klemmen, dus je hebt verwergingen als een uh, Verwurgingen? Ja, zeg maar. Uh, je bloedverwurging, ja. Ja. ja. ja, ja, nee. Nou, maar, pijster, <laughs> kijk ze om zich heen. Ja. Oh, ja. <laughs> bedoel, hoe een... ver kan je gaan dan? maar Nou ja, maar Uiteindelijk niet ver, want op het moment dat ik stel dat ik iemand in een verwerging heb en diegene die klopt af, dan klop je twee keer op iemand haar lichaam af of je klopt op de grond af, moet ik gelijk loslaten. Ah, ja. Als ik dat niet doe, dan is dat echt een doodzonde. En dan stapt de, de scheidsrechter, die stapt er ook altijd okay. bij. Dus je mag wel veel meer dan in gewoon boksen. Nee, het is gecombineerd. Dat is, dat is het verschil. Er wordt eigenlijk een soort synergie gecreëerd... doordat, uh, doordat je boksen, worstelen en uh, jihitsu neemt. En dat vind ik ook, ook mooi aan de sport. Ik, ik vind, vind ik prachtig. Ik vind het superleuk dat, dat we nu uh, gekwalificeerd zijn... voor de Olympische Spelen... Alleen, um, wat ik het mooie eraan vind, is dat je op het een moment ben je aan het boksen, dan mag je trappen, maar wil jij iemand mee naar de grond nemen met een mooie, uh, weet ik veel, uh, brandweergreep en uh, met een uh, sakaku, een verweging, het af te maken, dan kan dat ook. Hmm. Waar zit je dan ook permanent te denken tijdens het... Klinkt bijna als een menu. Tijdens... Ja, je kan ook een lekker <laughs> ja. voetje nemen. Waar ja. <laughs> zit je dan ook permanent te denken van dit mag wel, dit mag niet, want dat nee, moet je dan van trainen... al die sporten, moet je dat ook weten dan? Ja, zeker, maar we trainen zoveel en uh, we trainen ook heel erg op de flow. En je weet precies wat wel en niet mag. Is het gevaarlijk? Word je zelf, ben je vaak zelf gewond? Breek je wel eens wat? Nee, ik ben eigenlijk de blessures die ik oploop, die krijg ik uh, di tijdens trainingen. En uh, wat ik uh, in de kooi heb gehad, zijn voornamelijk blauwe plekken. Nou, dat trek binnen een paar dagen is weer. Ja, en ik denk net toch voor de uitzending even je bloemkool zien. Ja, ja <laughs> ik ben er niet trots op, maar nee. het zit er wel. Dat kan je dus ook. Aan. Maar ik las ook dat je af en toe als iemands arm breekt. Toen ik uh, jonger was in Japan, en mijn eerste partijen waren altijd in Japan en um, ja, wat ik zei, je moet op tijd afkloppen en zeker toen ik nog zo jong was, was ik altijd heel erg nerveus en toen uh, ik dat de partij zo snel mogelijk voorbij was, heb ik wel uh, zeg maar zo hard aan de arm getrokken dat hij brak. En, en mag meisje, dat? Ja, want het meisje die was vrij eigen. Japan, Je moet ook begrijpen de contexten van Japan. is Als ik de ring in ga, dan vecht ik voor mijn of voor mijn team Golden Glory. Maar als een Japaner de ring of de kooi ingaat, die vecht echt voor het vaderland. En die geven gewoon niet op. En er zijn ook partijen. En die kloppen dus ook niet af? Nou, vaak zijn ze daar behoorlijk eigenwijs in. Ah, ja. En hoe langer je daarmee wacht, hoe gevaarlijker het wordt. Ja, ja ik bedoel, ik bijna Ik doe dit nu sinds mijn 14, ik ben 30. En dus ben bij mij nog nooit wat gebroken. Dus je kunt het ook omdraaien. Ja. Misschien klop jij wel wat te snel hè? Oh ja, <laughs> geen probleem hoor. <laughs> een beetje een watje. Ja, misschien. ik wist het een watje. <laughs> nou, dan geloof ik natuurlijk. Ben, ben jij agressief van nature? Nou, wat ik, ik denk dat iedereen van nature agressief is. En, um, en wat ik toen net probeerde uit te leggen, is dat uh, het lijkt heel erg agressief wat we doen. Uh, en wat ik al zei, als iemand op een ander zit en diegene die begint te stoten. Ik zie dat die stoot bijvoorbeeld niet hard is. Of ik zie dat die stoot het gezichtschap. Maar als je dat niet ziet, dan zie je alleen iemand anders heel agressief op iemand stoten. Maar kun je mij even af, afgezien van die kooi, je loopt ergens op straat en iemand is buitengewoon vervelend, tegenover je. Nee, ik heb, Wat, wat ja, doe je dan? Nee, ik, Denk ik, je dan van. Ha. Nee, ik heb een hele, hele grote. Uh, ja, buffer, ik weet niet hoe ik het moet noemen, maar ik vind dat heel vervelend om. Als iemand het, aan je zit. Op straat in de, ja, dan. Maar waarschijnlijk. Dan ram je hem in elkaar. Nou ja, oh, zeker een man, omdat ik zie er niet uit als een vechter. En... helemaal niet. Je ziet er heel normaal beschaafd vrouwelijk uit. Ja, nou. en... en <lacht> nou, nou, nou, ja. Ja. Beschappen. Nou ja, niet als een, als een agressieve vechtsportbeoefenaar, toch? <totstuk> ja, nou, ik ben blij dat je het zegt. Maar wat ik heb, is dat als een man ooit zo dom is om mij uh, op een bepaalde manier aan te raken... dan voelt hij het ook alleen om de reden dat ik dan zeker weet... dat hij bij een andere normaal oogende vrouw het nooit meer zal doen. Dan breek je zijn arm. Nee, als dat nee, nodig dat is. Doen. Zoveel maar ik geheimen. zal hem wel even laten merken dat hij over, dat niet <laughs> doet. Even nog over dat imago. Je vindt het vervelend om over te praten. Maar het is natuurlijk wel zo dat dat toch altijd weer ook ons beeld is. Hè? Van de, de mannen met veel tattoos, met veel goud, met de gevaarlijke honden. En die staan dan allemaal om zo'n ring heen en daarom gebeuren dingen die niet door de beugel kunnen. Nou, ik heb nog nooit een man met een hond bij de ring gezien. Nee, ja, <laughs> Oké, okay. ik schets even het beeld. En je ik moet het krijgen, vaker ja. Elsbeth. Ja, jij, jij, jij bent Komt vrouw, je hebt gestudeerd. Het klopt. Die beelden kloppen dus niet bij elkaar. Welk beeld klopt er nou niet? Nou ja, um, wat ik hoop wat in Nederland gaat gebeuren... is dat we het eindelijk als een sport gaan zien. En um, het is het beeld, als je naar een gala gaat en uh, je wil daar uh, kale mannen met te zien... ja, die zul je daar zeker zien. Maar ga je naar een gala met een uh, andere instelling... zie je daar ook uh, gewoon een vader met een zoon op de tribune zitten. Net als bij Ajax bijvoorbeeld. Het hm. is dus zeg maar met, met welk perspectief je ernaar kijkt... Maar het is zo, je noemde net even de burgemeester van Amsterdam. Daar ben jij geweest, omdat ja. hij had gezegd... ja, ik wil die vechtgala's niet meer, want die trekken de foute types aan. En toen ben je met hem gaan praten. Ja. Dus blijkbaar had hij als burgemeester ook dat idee. Dat ja, en um, er zijn zelfs vervolggesprekken geweest. En uh, daarna moest ik naar Amerika ook. Maar de, ik weet ook dat er een gesprek is geweest met de burgemeester. In Amerika is het uh, gereglementeerd door de Athletic State Commission... En die is door de regering is die in het leven geroepen en die coördineren alle events. En ik weet dat de burgemeester nu met organisatoren aan het spreken is om dat ook in Nederland te gaan doen. Dus in die zin is het heel erg positief. En de burgemeester die wil ook helemaal niet dat de sport verdwijnt. Want zeker in Amsterdam is het denk ik een hele goede... Um, uh, nou, ik wil geen opvangbak noemen, maar ik denk dat heel veel kinderen die normaal het verkeerde pad op gaan, heel erg door gemotiveerd kunnen worden. Maar wat eigenlijk meer mijn stokpaadje is, is dat ik het voor vrouwen heel erg belangrijk vind. Ik weet dat in de media wat er altijd, zeg maar, nou, wat ik net al zei, zeg maar, jongens die verkeerde pad op gaan. Maar wat ik zie, ik geef één keer per week les in Amsterdam en dat is een vrouwengroep. En um, dat is heel bewust zonder sparren, dus ik zeg altijd dat het een cardio training is en als ze oefeningen doen, dan zeg ik nee, het is voor je billen, doe het goed. En ondertussen staan ze te trappen, <lacht> maar wat, die wat ik zie bij die meisjes, die komen binnen en uh, die, die, die zijn helemaal niet van hun eigen lichaam zich bewust. En dat is wat vrouwen eigenlijk, als je opgroeit, wat je altijd meekrijgt, je moet klein zijn, je moet fragiel zijn, je mag vooral niet sterk zijn of spieren hebben. En die meisjes die vinden hun kracht tijdens mijn lessen. En dat is eigenlijk waar, waar ik heel erg op inzet. Ook als ik in Amerika ben en interviews ja. moet doen. Ja. Ik denk dat vrouwen heel erg veel te winnen hebben... door een vorm van MMA te doen. Ja, maar hoe voel jij je als vrouw in die wereld? Die toch ook die mannen met die kale koppen en die tattoos heeft. Ja. Hoe, hoe is het om nou, daarin te bewegen? Als of? een vis in het water. Ja, serieus? <laughs> ja, nee, maar het, het grappige is, is dat juist um, alle vechters... Uh, zeker de mannelijke vechters die ook op hoog niveau vechten... die zijn heel erg positief over, over vrouwen de sport. En wat ik juist vaak vind is dat mannen die uh, buiten de sport staan, die, die, die nou, vaak ook zelf niet zo zeker van zichzelf zijn of sterk, die geven heel erg af op vrouwen die sterk zijn. Hm. Dus binnen de sport en zeker uh, op de gyms waar ik trainen, binnen mijn team Golden cool Glory, waar ik, dus daar zijn nu maar twee meisjes, maar die jongens zijn hartstikke trots op ons en die, die supporten ons, die helpen ons. Dus daar en, hoef je niet de voordelen te nou, bestrijden, maar wel in de wereld erbuiten. Ja, nou, maar dan hebben we altijd nog de, als eerste nog MMA. Dus die horde moet ik eens nemen. En dan pas kan ik gaan uitleggen hoe goed het voor vrouwen is. Dan heb je nog wel een weg te gaan, denk ik. Ja, maar die, daar zet ik ook op in. Dat wil ja. ik ook wel doen. Voel je je rot als je iemand zijn arm breekt? Um, nou, het gebeurde, ik, dat is echt tien jaar geleden. Hè? Dat, laten we dat even voorop stellen. Maar um, op dat moment was ik voornamelijk blij dat de partij voorbij was. dan niet heel eerlijk Dacht je dan niet, achter, heel je dan niet achteraf van... Uh... Oh, dat was toch wel Achteraf wel. Nou, ik zou je vertellen dat um, mijn allereerste partij in Japan, toen had ik twee amateurpartijen en ik was 19, ik was nog begonnen met studeren en ik was helemaal niet bezig met trainen. Ik werd ineens gebeld of ik wilde komen. Dat meisje waarbij dat ook gebeurd is, dat is laatst een hele goede vriendin van mij geworden. En ik ben ook teruggegaan naar Japan en heb daar vakantie gevierd, heb bij haar thuis geslapen. Dus dat zegt wel iets over respect Trouwens tussen gekomen. vechters. Ja. Was je volgende doel? Um, nou, ik, uh, um, in Amerika zijn er zeg maar wat ontwikkelingen gaande. En uh, ik vecht weer in maart. En daar focus ik me nu eerst op. Oh, dat is de volgende partij. Ja. Nou, zes, waar, zes. waar is dat in Amerika? Dat is nog niet bekend. Dat, dat, dat, vaak is dat pas een maand van tevoren bekende locatie. Wou je gaan, um, nee, ga, Je bent uitgenodigd. Ik, ik, ik zit er volgende week weer <laughs> okay. in, in, in, in Amerika. Zeker. Maar dat, maar dat is maar... in Houston. Maar dat is... Uh... Nou, daar zijn, we, uh, daar zijn we wel gales geweest. Nou, laat me het weten. Nou, dat zal ik zeker doen. Leuk. Ga je kijken dan? Ja, natuurlijk. Oké. Okay. Rien uh, CDA wordt, zei ik net al, actief in het CDA via het strategisch beraad en in de plaatselijke politiek uh, in Amsterdam. Morgen besluit de Tweede Kamer over het lot van de uitgeprocedeerde asielzoeker Mauro. Uh, hoe raar is het eigenlijk dat het parlement over één individueel geval gaat stemmen? Nou, het is wel ongewoon en um, ik denk ook um, niet goed voor Mauro geweest. Uh, in, in, in dit weekend stond er aan een van de kranten, ik weet niet precies meer welke, een overzicht wat de huidige minister en de voorgaan, zijn voorgangers... hoe vaak die gebruik hebben gemaakt van de discretionaire bevoegdheid. Okay. En dat liep in de honderden. En dat betekent dus dat we van het leeuwendeel... laten we zeggen 95%, misschien 99%, nooit eigenlijk iets gehoord hebben. En ze hoort het ook, toch? Ja, want het is een bevoegdheid die een minister heeft om af te wijken van de regels. Ja. En op het moment eh, dat het publiek wordt, eh, en dan wordt het met een groot klas gekeken of er een precedentwerking is. En dan wordt het allemaal heel erg ingewikkeld. Ja. Hoe verwacht u dat het gaat morgen, na het congres van zaterdag? Koppian en Ferrier willen per se dat hij blijft. Uh, de partijtop zegt, uh, we moeten gewoon de regels uitvoeren. Hoe gaat het aflopen, denkt u? Hoe het ook afloopt, het, um, voor het CDA in ieder geval, is het um, bijna niks meer aan, uh, aan te winnen. Uh, hoe ze ook als, als gehele fractie om zullen gaan, als nog een keer om zullen gaan en uh, als nog uh, voor het uh, hierhouden van Mauro zullen stemmen, uh, zal het verwijt van gedraai uh, klinken. Als ze toch en blok zullen zeggen van we volgen de minister, dan zal het beeld zijn wat een hardvochtige fractie en past dat wel bij de lijn die is uitgezegd bij het congres... van een empathische en, uh, partij die compassie heeft. Ja, het kan alleen maar misgaan morgen eigenlijk. Het kan eigen, eigen partij. Ja, dit dit voor, voor het CDA is het uh, nu eigenlijk zo ver gekomen... dat het heel moeilijk wordt om, dit, uh, om hier nog een, um, iets positiefs uit te nemen. Wie nee, verwijt u dat? Nou ja, dat vind ik moeilijk om, om dat nou zo te zeggen. Uh, zonder een aantal reconstructies. Ik weet niet precies waar dat nou... Er zijn een aantal momenten die, die cruciaal zijn. Eerst heeft de CDA-fractie gezegd, we steunen Mauro. Ja, dat was misschien al niet goed. Misschien niet. En aan de andere kant kun je ook zeggen, dat, was dat op, op dat moment erg duidelijk. Vervolgens eh, moet de minister zijn verantwoordelijkheid nemen. Kijkt naar die zaak en zegt, ik kan niet anders dan hem terugsturen. Dan heb je een tweede moment waarin zo'n CDA-fractie een keuze heeft. En dan mm. zou die CDA-fractie ook weer kunnen zeggen van... prima, we begrijpen de verantwoordelijkheid van de minister. Maar wij hebben een andere verantwoordelijkheid. En we volgen in deze casus de minister niet... Dat schijnt niet te mogen van Wilders, hoor ik overal. Nou ja, kijk, als, als dat het geval is... Ik, ik betwijfel dat hoor. Um, um, als je kijkt naar, gewoon naar de geschiedenis van dit soort casussen... dan zie je dat het CDA het altijd hier moeilijk mee heeft. Ik breng graag dan uh, die, die Turkse kleermaker Kümis in herinnering... toen zat het CDA in de oppositie. En ook toen was het een enorm intern gevecht en gestrubbel van... zelfs als oppositiepartij had het CDA het toen moeilijk. En het is gewoon eigenlijk waar het CDA voortdurend mee strijdt... is dat, is, dat je aan de ene kant het hart hebt, je wil... Um, barmhartig zijn voor mensen. En aan de andere kant vindt het CDA toch ook altijd heel erg belangrijk... dat als je een regel hebt, dat die wordt uitgevoerd. Want die zijn er niet voor niets. En nou ja, Wat wint het? En ook toen in die oppositietijd won uiteindelijk de regel het van ja. de mens. En je zou zeggen, als het probleem zo lang speelt... dan zou je het erop moeten lossen, maar dat kan kennelijk niet. Nou ja, misschien niet in deze fase. Het is denk ik nog steeds de open zenuw van, uh, van het CDA. En dan zeker op dit onderwerp. Um, en... Misschien dat het te veel verward wordt met de beeld. Dat ze te veel bezig zijn met welk beeld zou het creëren als. En te weinig met wat, zou, wat zegt ons hart nu. Ik sprak een wethouder afgelopen zaterdag op het partijcongres... En die zei, ik ben jurist en ik ben bestuurder. En ik begrijp alle afwegingen, maar ik ben ook moeder. En in dit geval had ik mijn moederhart laten spreken. Namelijk dat je een kind niet voor de tweede keer bij zijn ouders vandaan haalt. Nou, u, u schetst net nu een beeld dat het een onderwerp is waar het CDA al langer mee worstelt. Maar het feit dat ze nu in een coalitie zitten met de PVV... en kadoogconstructie, compliceert het toch ook nog wel, lijkt mij? Ja, het compliceert het. Maar ik geloof niet dat het nu echt in dit geval een kwestie is... van dat het aan de leiband lopen is van Wilders. En daarmee geef ik als voorbeeld van die oppositie... Toen was Wilders was toen gewoon nog fractiemedewerker van de VVD. Wat was het? 98 of 97. En ook toen kwam het CDA er niet uit. Ze waren niemand verantwoordingsschuldig... behalve aan hun eigen achterban en aan media en wat dan ook. En ook toen wisten ze het zichzelf heel, heel erg moeilijk te maken. Ja. Die spegaat was vrijdag bijna letterlijk op televisie te zien. Dus zat dat uh, Henk Bleker, CDA-staatssecretaris... aan tafel bij Paul Witteman samen met Mauro. en uh, Nadat hij had gezegd dat hij eigenlijk weg moest... bood hij hem aan om mee te nemen naar het voetballen. De wedstrijd FC Twente-PSV. Vanmorgen zei oud-CDA-dissident Sietse Faber... op deze zin inderdaad het volgende over. Dat vond ik een dieptepunt in, uh, in het geheel. Dat uh, het voor het oog van televisie kijkt: Nederland hem een briefje toe te schrijven. om de volgende dag, als zijn lot op het spel staat, te benen om hem dan uit te nodigen s'avonds om met Bleker naar een voetbalwedstrijd te gaan. Nou, het is zo'n gebrek aan empathie. Je zou bijna zeggen: Mauro erin en uh, Bleker eruit. Ja, wat vond u van dat optreden van de staatssecretaris? Nou, dat ja, is natuurlijk heel erg onhandig. Maar ik denk dat hij dat zelf ook wel zo. Het, het, ik denk dat het uit een goed hart komt, met goede bedoelingen. Maar uh, ja, niet slim. Mintje, Faber? Nou ja, ik heb die uitzending toevallig ook gezien. En, en ook gezien hoe Bleker daarmee worstelde. En dat hij zei, als gewoon mens heb ik ook vaak voor dit soort mensen gestaan. En nu zit ik in een andere positie. En ik denk juist als hij zo iemand uitnodigt om mee naar het voetballen te gaan... dat dat voor Bleker betekent dat die, die jongen gaat beschermen. Met andere woorden, het is een signaal dat ook politici... Uiteindelijk een keuze moeten maken die voor de mens is en niet voor de regel. U vond het heel goed dat hij dat deed? Ja, ik vond dat eigenlijk. Het paste heel erg bij, bij zijn eigen positie. Maro zei dat hij daar ik, een keuze niet. maakte. Mooi niet, zei Maro. Ik ga een beetje met jou naar Voerveld. Ja, nee, dat begrijp ik ook wel. Want hij denkt dat hij toch voortdurend in de wordt door dezezelfde partij. Omdat ze uiteindelijk voor de regel kiezen. Ja. En, en, en omdat overigens vorige partijen dat ook altijd gedaan hebben, in zijn geval. Maar ik had het gevoel van. Uh, hij probeert ergens een. Het door hen te berekenen. Oh, ja. Het geeft een gevoel van afkopen. Van oké, okay, ik moet je al ja, rechtsturen. Nee, is, wel insturen. Ik, ik baan je met, nee. iets, met iets anders. Dat is de negatieve kant. Zo kun je het ook bekijken, maar volgens mij staat dat helemaal niet in zijn hoofd. Nee, maar zo komt het over. En daarom was het niet, niet handig. En als hij had gezegd van kom nog een keer langs bij me, ik wil het met, er over, met je over hebben. Dan had het geklonken als zoals u zegt van hmm. nou ja, hij wil erover nadenken en hij wil nog eens een keer ja. goed erin verdiepen. Meneer Van, we zijn een jaar na naar, uh, naar de start van dit kabinet. Heeft u het idee dat het beter gaat met uw partij? Ja, het gaat beter, uh, hoewel dat nog niet zichtbaar is. Um, Hoe weet u het dan? Nou, omdat ik zie dat er achter, achter de schermen veel gebeurt. Je hebt een, uh, een club uh, die bezig gaat uh, met de organisatie... om die zo in te richten dat nou, wat er afgelopen jaar is misgegaan... dat dat minder snel zal gebeuren. Je hebt uh, de club van uh, Jacobine Geel... die overigens afgelopen zaterdag een geweldiger verhaal hield... Om te kijken hoe je de, de uitgangspunten van het CDA kunt vertalen naar, in, in een taal die. Meer uh, ja, dus wordt, is. U, u vertelt dat er achter de schermen hard gewerkt wordt, maar dat is gewoon nog niet klaar allemaal. Precies. En uh, ja. ik denk dat als we een half jaar verder zijn, dan is het wel zichtbaar. Dan we hebben al die uh, werkgroepen en commissies hun werk afgerond. Het gaat overigens niet al, maar het gaat om drie clubs. Um, en dan is in ieder geval zichtbaar wat er in uh, ja. deze maanden allemaal aan werk wordt verzet. Aan de telefoon is ook Sjaak van de Tak, de burgemeester van de gemeente Westland en oud-CDA-wethouder in Rotterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe vindt u dat gaat? Nou, ik moet zeggen, deze stappen zijn gezet, maar het zou nu wel met dat soort negatieve peilingen, moet je denk met z'n allen als CDA nu wel even een tandje bijzetten. Ik dacht dat ze dat al een tijdje deden. Ja, dat deden we, maar we hadden een redelijke versnelling, maar het moet echt omhoog, uh, zal ik maar zeggen. Want laten we zeggen, ik, ik denk dat de, de club van Aartjan uh, de Geus, die strategisch beraad doet, hè, de oud minister, mm -hmm. uh, en het feit dat Jacobine voor Geel inderdaad wel met een heel mooi uh, stuk bezig is. Uh, maar je moet nu toch ook een beetje de lijn gaan bepalen van, goh, en hoe komen we daar nu? Wie gaat dit doen? De, de, de nieuwe leider aanwijzen, zegt u? Ja, je moet nu wel je voorbereidingen treffen om daarmee aan de slag uh, te gaan. Ik hoor steeds van de mensen die erover gaan dat het niet aan de orde is. Ja, maar ik bedoel, ik denk dat we met z'n allen wel weten, want dat is wel een van de discussies aan elke, uh, laten we zeggen, koffietafel, van wie, uh, wie we met elkaar dit uh, gaan doen en dan welke tussenfase je kunt creëren. Nou, dan heeft u een idee wie je moet gaan doen? Ja, die zijn wel een mannetje, laten we zeggen, een zevental die dat wel zouden kunnen. Zeven, noem de belangrijkste, als u wilt. Ja, daar hoort Henk Bleek bij. Dat vind ik absoluut wel een uh, uh, man. Ik denk ook, dat we zeggen, als het een vrouw uh, zou kunnen worden... dat we daar ook wel heel erg ver in zouden kunnen zijn. En wie zou dan, dat moeten doen dan? Ja, dan, dan denk je natuurlijk aan de huidige minister van Onderwijs. Van Bijsterveld, Van Bijsterveld. Van Bijsterveld. De, de, de, laten we zeggen, een, een man van de buitenkant... die natuurlijk uh, vandaag nog niet wil, en dat is ook logisch... Maar de, best, uh, de beste papieren gewoon heeft, dat is bijvoorbeeld Camille Eurlings. Oh ja, die is net aan de nieuwe baan begonnen, hè? Ja, hoe, zo, hoe snel uh, moet die nieuwe het, het leider bekend... Het kabinet is er, laten we zeggen. Uh, valt nog niet zo snel. Hoe snel moet die leider bekend zijn, volgens u? Ja, ik denk dat je naar, uh, naar de zomer toe, samen met, uh, laten we zeggen, de huidige uh, politieke top, uh, de, het viermanschap, zal ik maar zeggen, dat je daar wel mee aan de slag moet om dat goed voor te breiden. Heeft u het idee dat dat, dat gebeurt? Uh, ik denk dat men eerst twee uh, eerste inhoudelijke dingen doet. En dan, dat pas dat later aan de orde komt. En ik schat in dat we daar wel ietsje sneller mee kunnen. Meneer, u zegt dat moet sneller. Meneer Verraaien, bent u het daar mee eens? Nee, daar ben ik het niet mee eens. Volgens mij moet je het pad wat nu bewandeld wordt gewoon afmaken. Dat is eerst de inhoud op orde hebben. En dan pas de man of vrouw daarbij zoeken. Um, in het verleden, ik denk dan bijvoorbeeld aan uh, 98... werd de hoop Scheffer voor de leeuwen gegooid. Um, terwijl al een... ...club bezig was met het schrijven van het verkiezingsprogramma. Ja, dat leidert... was je een, een uh, rechtsleider en een linksprogramma. Dat was toen het probleem, geloof ik. Precies. En volgens mij moet je nu eerst de inhoud op orde brengen... ...en daar degene bij zoeken die dat verhaal goed kan brengen. De boodschappen en de boodschappen moeten met elkaar kloppen. En uh, als je dat tegelijkertijd gaat doen en te snel gaat doen... Uh, ...dan ben ik bang dat uh, die weer uit elkaar gaan lopen. Ja, meneer Van der Tak, is het verhaal op orde, zegt uh, Fraanje. Ja, dat ben ik wel met bezig, maar dat verhaal kan best op orde zijn... Laten we zeggen, uh, richting de nieuwjaarsreceptie, januari 2012. Uh, en dat je dan uh, toch wel aan de slag gaat. Nou goed, neem nog het eerste kwartaal erbij. Maar daarna moet je echt wel eens aan de slag met de leider. Ja, mee eens meneer Fraaien? Want de, als ik uh, mevrouw Peitoom hoor, dan is het pas bij de volgende verkiezingen dat er een nieuwe leider komt? Nee, ik vind januari echt veel te snel. Want in januari gaat gebeuren dat een aantal van die... Uh, die al die drie de commissies naar buiten gaan komen met hun werk. Uh, zeker Strategisch Beraad, waar ik zelf deel van uitmaak... Uh, gaat uh, praten ook met heel veel mensen in de partij. Maar toch is het dan goed om eerst nog een traject te hebben van... nou, laten we zeggen een half jaar... waarin ook de partij, de afdelingen, uh, de mensen in het land kunnen meepraten... of de koers die die commissies hebben uitgezet. Oké, okay, maar eind volgend jaar kan wel, wat u betreft. Nou ja, dan ben, al, dan ben je al een heel stuk verder. Dan kun je ervoor over nadenken over het proces. Want ik denk dat iedereen het toch wel mee eens is dat het zal moeten via een lijsttrekkersverkiezing of een partijleidersverkiezing. Okay. En niet uh, vanaf bovenaf georganiseerd. Ja, van de tak, dank voor dit moment. En meneer Vraan, u blijft nog bij ons als het goed is. Ik het wel Zometeen na het nieuwsoverzicht van half drie praten we met Robert Giebels. die als treinpassagier de woorden onze excuses voor het ongemak te vaak heeft gehoord. Hij schreef er een boek over met zijn ervaringen in de trein. En uh, met Mietjan Faber gaan we praten over de NAVO. die zich vanaf vandaag uit Libië terugtrekt. Eerst het nieuws van half drie, gelezen door.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 De leden van de UNESCO stemden vanmiddag voor hun toetreding. Nederland stemde tegen. En het verdwenen vat Siankali, waar gisteren in Duitsland alarm om werd geslagen, is terecht. Het vat met levensgevaarlijke stof bleek in de verkeerde vrachtwagen te staan. De chemicaliën waren bestemd voor de industrie. En dat is het nieuws op dit moment. En dit is de ANWB Verkeersinformatie met een korte de a 27 vanuit Utrecht naar Breda. Er staat twee kilometer voor de brug bij Gorkum. En er zijn problemen bij de sporenwegen. Want door een aanrijding rijden er tussen Hengelo en Oldenzaal geen treinen. En de vertraging loopt erop tot meer dan een uur. Radio 1, dit is de dag. Mooi dat u luistert naar nou, Dit is de Dag met aan tafel Marloes Koenen, kamp meervoudig kampioen in een mixed martial arts. Ja, ik verspreek me er toch weer in. Heel populair in Japan en in de Verenigde Staten. Rien Fraaien, CDA-watcher Robert Giebels over treinen. Ik hoorde net ook alweer een vertraging in de verkeersinformatie aangekondigd, van een uur nog wel. En buitenlandcommentator Minjan Faber. U kunt reageren via Twitter. Dan gebruikt u de hashtag DIDD of gaat u naar de website Ditstedag.nu. NS geeft geen eten, geen drinken, niets. Door de wintersomstandigheden is ook de winterdienstregeling ontregeld. Staan de kou, ben twee uurtjes in de kou. Houdt rekening met uitval van treinen en vertragingen. Ja, ik ben bos. Robert Giebel, ze over de frustratie van treinpassagiers... die de woorden, onze excuses voor het ongemak, niet meer kunnen horen. Je bent zelf een volbloed treinforens, wat is dat?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 Geluisterd bij Dennis. U luistert naar 'Dit is de Dag' op Radio 1. In mijn Younger days, when I in Knol met Wereldweek Vandaag met Minjan Faber. Minjan, we gaan het hebben over het feit dat de NAVO zich terugtrekt uit Libië. Gaddafi is dood, er is een nieuw regime. Was dat nou ook eigenlijk de reden om daar aan uh, mee te gaan doen, te gaan bombarderen? Om dat regime daar weg te krijgen? Of wat was, wat was het doel? Nee, het doel was om, uh, om mensen te beschermen, burgers te beschermen. Het was een responsibility to protect, operatie. En dat kwam omdat er die mensen democratie wilden. In opstand kwamen tegen het regime. En dat het regime vervolgens, uh, met name in Benghazi, in die grote stad in het, uh, in het oosten, uh, dreigde om die stad uh, plat te leggen. Ja, en dan, en, dan... en toen, heeft, toen heeft men ingegrepen vanuit dat concept, we gaan de burgers in, in Libië, gaan we vanaf nu gaan we die beschermen. En maar daar kan je van alles bij verzinnen om die burgers te beschermen. Is dat dan vervolgens helder geformuleerd wat dan wel en niet is toegestaan? Ja, dat is te, tot op zekere hoogte. Je, je, je mocht geen boots on the ground, zoals het er heet. Dus geen soldaten op de grond hebben. Dus je moest ze vanuit de lucht beschermen. En dat kan eigenlijk alleen maar als je dan vervolgens... hun tegenstander gewoon uh, het vechten onmogelijk maakt. Dus je moet de tegenstander van die burger moet je aanvallen. Ja. Dat hebben ze gedaan. En ze hebben zo'n zo zo 10.000 aanvalsvluchten uitgeoefend. Althans volgens de NAVO, volgens de Amerikaanse maar 6.000, maar dat, die 4.000... dat moeten ze samen nog maar eens een keer doorspreken. En, even opnieuw rekenen misschien. Nog, ja, of wat dan ook maar. Maar het, in feite is, is, dus het, is, het, is het antwoord op die, op die, op die VN-resolutie geweest... je mag partij kiezen in zo'n conflict. Want je zou namelijk in eerste instantie zeggen... als je de burgers moet gaan beschermen... dan moet je ook de burgers beschermen die van Gaddafi houden. En niet ja. alleen maar die tegen Gaddafi zijn. Maar zo is het niet geïnterpreteerd. Het is geïnterpreteerd. Je, kunt, je mag niet op de grond komen. Je moet toch die oorlog winnen. En dat betekent je moet partij kiezen. Ja. Nou, dan zou je zeggen, volgens die criteria hebben ze, is het gelukt. is, die, het is, is, is die, gelukt. Ja. Is die operatie succesvol? Je zegt het een het beetje is... cynisch, geloof nee, ik. Nee, he, ja, is, het is een succesvolle operatie. Voel, als je de, de NAVO vandaag hoort, tot uh, 12 uur vannacht uh, gaat de operatie nog door. Of althans in theorie, daarna is het afgelopen. En de troepen komen zegevierend naar huis, ook ja. de Nederlandse troepen. Maar daar heb jij wat kanttekeningen bij, hoor ik aan je stem? Nou ja, de vraag is natuurlijk, wat er nu... De, of dit de deur openzet voor alle mogelijke vervolgoperaties... of dat het een incident is gebleken. Want je kunt je voorstellen dat die mensen in Syrië... straks werd die vraag al gesteld aan het begin... dat die ook zitten te wachten op, op eenzelfde soort behandeling. Ja. Wanneer, komt, wanneer komt de NAVO nu om ons te beschermen? Maar we kennen jou als iemand die niet heel, heel terughoudend staat... ten opzichte van ingrijpen. Wat zeggen we nog eens thuis? We kennen jou als iemand die niet heel terughoudend staat ten opzichte van ingrijpen. Uh, Je bent als... een laatste de laatste Nederlanders in de inval in Irak nog verdedigd. Ik, ben, ik, ik, ik vind als vredesactivist, dat zeg ik erbij... dat een vredesactivist nooit tegen bevrijding kan zijn van mensen die onderdrukt worden. Dat is mijn stelling in de tijd geweest. En als mensen, uh, als mensen uh, onderdrukt worden, zoals in, uh, zoals in Libië... en dat gaat van jaar en jaar uit van kwaad wordt erger... Als die bescherming krijgen, zullen ze dolgelukkig zijn. En ik heb dat van de Libiërs zelf meegemaakt. En, uh, en dat is dan ook geboden. En ze hebben niet voor niks bij de VN nu dat concept geïntroduceerd, de Responsibility to Protect. Als, ja. een, als een staat niet zijn eigen burgers beschermt, dan stappen wij ja. in. En jij zegt dus in feite, als je dat op deze manier interpreteert... en toepast zoals nu in Libië is gebeurd... moet je dat ook in een land als Syrië doen? Nou ja, als dat kan. Uh, je moet er natuurlijk wel heel goed over nadenken... wat je precies in Syrië kan doen. Ik, er is een, een interview geweest uh, gisteren met de uh, Assad, de president van Syrië. Dat weinig hoopgevend. En die heeft gezegd van de hel los als, als dit gaat gebeuren in de hele regio. En, uh, en die heeft natuurlijk enig recht van spreken. Omdat je, nou, als je naar de buurman van uh, Syrië kijkt... of de verre buur, uh, Iran... Uh, dan kun je ongeveer nagaan wat er gaat gebeuren... als die regio daar in de brand uh, gezet wordt. Maar aan de andere kant moet je dus ook, moet je dus ook zien... dat het Turken uh, hebben grote kritiek op Syrië. Uh, en ook andere landen in de regio die zijn de Arabische Liga. Waarschuwt Syrië voortdurend voor de laatste maal. Dus. En dus komt het wel dichterbij. De druk op Assad wordt met de dag groter. En je kunt je afvragen, als je de druk steeds verder opvoert... of er niet op een gegeven moment een no moment van no return komt... zodat je gaat ingrijpen op een of andere ja. manier. Is het niet zo dat die Responsibility to Protect los, los is van uh, de omstandigheden? Want jij zegt nu, ja, je moet je rekening houden met Iran, nu moet rekening houden met Turkije. Maar ja, daar hebben die burgers in Syrië toch ook niet zo'n boodschap aan? Nee, die burgers... Nee, je moet natuurlijk wel nadenken voordat je gaat ingrijpen. Dus in het ene geval kan het makkelijker lezen in Libië... als in het andere geval Syrië vermoedelijk. Maar die burgers zelf hebben daar uiteraard geen boodschap aan. Die vragen nu, die hebben nou gezien dat het een succes was in Libië... die vragen nu ook zelf, uh, ga in ieder geval een no-fly-zone uh, instellen. Nou, misschien is dat het begin. dat, dat kan ik me nog voorstellen dat men daarmee begint. Wat dan precies een no-fly-zone is... Nou, ja, dat betekent... wisten we in Libië ook niet echt, hè? Dat wisten we in Libië ook niet echt. Maar behalve dan dat je weet dat als er uh, helikopters, uh, bewapende helikopters helikopters naar een stad, uh, zeg maar Hama, in, in Syrië gestuurd worden. dat je dan die helikopter uit, uh, uit de lucht moet schieten. Ja, en jij zegt van: ik verwacht wel dat er uh, op dat vlak. wel maatregelen genomen gaan worden de komende tijd. Kijk, ieder, niemand kan meer om Syrië heen. Dat is, uh, dat is vol, volgens mij volstrekt evident. Dus er wordt over nagedacht. En je kan niet, uh, Assad kan niet doorgaan. Hij heeft meer dan 3000 van zijn eigen mensen nu afgemaakt inmiddels. Dat kunnen er geen 10.000 worden, om maar eens iets te noemen. Hmm. En dus het, het, het, het spanningsveld, dat, dat, dat wordt steeds en steeds groter en, en steeds scherper. En, en daar zal een reactie moeten komen. Ja. Robert Giebels, je zat te knikken. Eens? Ja, dat je niet om Syrië heen kan. En uh, we hadden vandaag een stuk in de krant van uh, mijn collega Rob Vreken. Je werkt voor de Volkskrant? Van, ik werk voor de Volkskrant. Uh, die in uh, Libië uh, is rond gaan lopen en zich verbaasde over de extreme precisie... waarmee die bombardementen zijn uitgevoerd. En ik denk als dat verhaal ook Syrië bereikt... dat dan de weerstand nog uh, kleiner zal zijn... en de angst voor uh, ja, collateral damage ook kleiner zal zijn. En dat dat de positie van de NAVO ook erg verstevigt uh, als het om Syrië gaat. Dus ze spreiden in Syrië Kijk, ik, ik, die Volkskrant? Een, een van de, een van de een van de vragen die er ongetwijfeld zal opkomen is... wat gebeurt er daarna? Je ziet het in Libië, je ziet het in Tunesië, je ziet het in Egypte. Datgene wat die samenleving bij elkaar gehouden heeft... is een geloof, is dus de islam. Ja. En je ziet nu dat die nieuwe politici zich vooral beroepen op de islam... en zeggen vanuit de islam, vanuit de Koran... zullen wij het, het, een, een nieuwe staat gaan opbouwen. En, dat, en daarvan denken een heleboel Euro Europeanen. Wat wordt dat? Ja, dus de en, vraag ik, is of we uiteindelijk als Europeaan dan veel meer opschrijven. Wordt dat De sharia? Ja, ja, hier en daar. Ja, ja. En dat is ook heel erg begrijpelijk. Want die mensen hebben ook niks anders wat hen bindt. Hè? Omdat, omdat dat het enige was wat mogelijk was. Want er was geen democratie. Ze konden zich niet op een andere wijze organiseren in verbanden. En dus is het, die, is het dat geloof wat hen bindt. En vanuit dat geloof wordt nu een, politiek, een nieuw politiek bestel opgebouwd. Op, op, op en dat is niet de democratie zoals wij die kennen. Nee, inderdaad. Goed, dankjewel Mijn Jan. Daniel D., goedemiddag. Goedemiddag. Je hebt naar ons geluisterd en daar wat over op papier gezet. Klopt. We willen het graag horen. Nou, komt het eraan. Het gaat beter, hoewel, hoewel het nog niet zichtbaar is. Welk beeld zet ik neer, wat zegt mijn hart? Achter de schermen wordt er hard gewerkt... maar ik voel me in dit vrouwenhuishouden nog steeds de miskleun. Mijn partner is beschaafd vrouwelijk. Mijn kind is een vrouw in wording. Zelfs mijn kat is een dame. De vrouwen in mijn huis hebben hun kracht gevonden... maar ik... Ik ben de miskleun, een leeghoofdige tokkie, een bloemkeloor. Er is voor mij niets meer te winnen, zoals nu bij het CDA. Het kan alleen maar misgaan. Ik ben het dieptepunt in het geheel. En niemand nodigt mij uit voor een voetbalwedstrijd. Hoeft ook niet. Ik ga liever naar een gala van bijvoorbeeld It's Showtime. Verduur me, verdraag me als DNs. Dan ziet je dag er hoog uit ietsje anders uit... Ik ben vol miskleun, mijn excuses voor het ongemak. <lacht> We zullen na de uitzending het, het nummer van nazorg aan je geven, Daniel. Dat is heel fijn. Hartelijk dank. We zetten jouw gedicht op onze website, ditisdedag.nu. En hartelijk dank aan Marlies Koenen, Rien Fraaien, Robert Giebels en Nintjan Faber. Fijn dat jullie er waren. Hartelijk dank. En straks na het nieuws van drie uur de onvoorwaardelijke steun van een Bulgaarse stad voor een corrupte burgemeester. Het took like a en niets was done because of the bad work, not because of Lechkov. Dat is niet zijn fault. Straks een reportage, eerst het nieuwsoverzicht van drie uur.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 Kies bijvoorbeeld Fairtrade Bananen bij de spar in je buurt. Dit is Radio 1.